Dankjewel uh, Marian, mooi om hier uh, vanochtend weer bij elkaar te zijn. Um, en, uh, een paar jaar geleden op een uh, vakantie had ik een, uh, een wat langer gesprek met een, uh, met een man, ergens een keer op een avond, en ergens tijdens het gesprek zei die man dat um, hij had, dat was, dit jaar was die aardbeving in Haiti geweest, en hij was enorm geraakt toen hij al het leed van die mensen zag, en hij had... Uh, bij de grote hulpactie een half maand salaris overgemaakt voor Haiti. En hij vertelde dat uh, zo'n maand of zes later had hij een reportage op tv gezien over hoe het nou ging in Haiti. En hij had gezien dat er van alles mis was gegaan. Uh, dingen die niet, uh, niet van de grond waren gekomen. Uh, opslagplaatsen waren vol met, uh, met hulpgoederen. Uh, allerlei geld dat aan de strijkstok bleef hangen. de man was diep, diep teleurgesteld. Hij had zo'n groot overgebracht en er was zo'n puinhoop gewoon. Hij zei, ik geef nooit meer iets weg. Nooit meer. Als die man iets meer had nagedacht of zich had laten voorlichten... dan had een heleboel mensen hem kunnen vertellen dat het ook verschrikkelijk ingewikkeld is. Um, om hulp te verlenen in een land waar geen infrastructuur is... waar nauwelijks een vorm van centraal gezag is... Dat in de chaos zit van direct naar een ramp, waar een cultuur is, waar mensen heel anders omgaan met geld en verantwoordelijkheden. Iedereen die er verstand van had, had van tevoren tegen hem kunnen zeggen, daar gaat straks heel veel mis. Hoe realistischer je beeld is, hoe kleiner de kans dat je teleurgesteld raakt. En hoe robuuster ook je geefgedrag. Want dan geef je het niet meer uit, uit losse impulsen, maar uit overtuiging en vanuit trouw. En eigenlijk is dat in het hele leven zo. Hooggestemde idealen leiden heel snel tot grote teleurstellingen. Zowel in jezelf of in de mensen om je heen. En, en God en geloof en kerk is precies zo'n plekje waar dat heel gauw gebeurt. En als we ons jaarthema kijken, leven als discipel, we zijn een heel jaar bezig met discipelschap. Dat is nou typisch zo'n hooggestemd ideaal wat tot enorme teleurstellingen kan leiden. En daarom ben ik heel blij dat we dit jaar een hele maand lang bezig gaan met het onderwerp geestelijke strijd. Wat zijn de teleurstellingen, de problemen, de tegenslagen waar wij met elkaar rekening moeten houden, die straks op ons pad gaan komen. Hoe beter we dat uh, uh, in de peiling hebben, um, ja, hoe beter we ook uh, voorbereid zijn op alles wat, uh, wat we gaan tegenkomen. Als het gaat over geestelijke strijd, dan poppen er allerlei vragen op en dan speelt de duivel gelijk een grote rol. In het hoofdstuk wat Marianne net gelezen heeft, ging het over demonen. en Ik kan me heel goed voorstellen dat dat allerlei boeiende en interessante vragen oproept, maar die parkeren we allemaal tot volgende week. Gaan we daarmee bezig? We gaan nu vandaag vooral kijken naar onszelf en hoe het kwaad greep kan krijgen op ons leven. Laten we eerst weer, los van geestgestrijd, teruggaan naar ons jaarthema. Leven als discipel. Discipelschap is eigenlijk heel eenvoudig. Jezus volgen in het dagelijks leven. Hoe doe je dat? En Het lekkere daarvan is dat het heerlijk concreet is. Dicht bij ons dagelijks leven. Maar waarom doen we dit? Waarom willen wij discipelen worden? Omdat dit de weg is die Jezus wijst omdat dit de weg is die Jezus wijst. Als we deze weg gaan, als we leerlingen worden van hem, dan gaat er in onszelf en om ons heen iets goeie van Gods nieuwe wereld. Dan ontstaat Gods Koninkrijk. Als we achter Jezus aangaan, deze weg in, dan, dan zijn we samen onderweg naar Gods nieuwe wereld. En juist daarom, dat wanneer wij werkelijk niet alleen maar kerkgangers zijn, maar ook echt discipelen van Jezus worden. Dan worden we waar Jezus ons toe geroepen heeft. En daarom is er ook juist dan allerlei geestelijke strijd en aanvechtingen. Daarom is dat ook een wezenlijk onderdeel van discipleschap. Als wij de weg gaan achter Jezus aan, dan opent dat onze ogen voor een grotere wereld dan die we alleen maar zomaar zien. Dan zien we dat er in deze wereld de kracht van Jezus aan het werk is, en van zijn opstanding, de kracht van het nieuwe leven en van de geest van God. En dat er tegelijkertijd allerlei krachten zijn van het kwaad en van het duister, die dat proberen onderuit te halen. We hebben heel mooi de adventskaars aangestoken, en dat is een heel mooi verhaal, en het wordt licht, en het wordt steeds lichter. Maar bij advent hoort ook de uitdaging. Wil jij in dat licht gaan staan? Wil jij het licht volgen? Of laat je je opslokken door het duister? Dat is waar Paulus in dat stukje wat Marion voorlas over schrijft. En ik kan me voorstellen, een stevige tekst van Paulus, dat is niet erg, daar zijn we niet bang voor. Mijn ervaring is wel dat het soms verwarrend is. Paulus schrijft soms hele mooie stukken over genade en andere keer heb je in één keer weer dit soort wat meer dreigende teksten. En wat je moet begrijpen is dat Paulus, die overal over de wereld het goede nieuws van Jezus vertelt, in zijn brieven zich voortdurend moet verdedigen, eigenlijk tegen twee uitersten. Aan de ene kant had Paulus te maken met mensen die zeiden van, tuurlijk, tuurlijk, Jezus, geweldig verhaal, voor onze zonde gestorven, klopt. Maar... Het is natuurlijk wel de bedoeling dat als je bij Jezus hoort, dat je je door Jezus ook weer terug laat leiden naar wat het eigenlijke doel is van God. Namelijk, dat jij met je leven je onderwerpt aan de Joodse wet. Dat je je laat besnijden, dat je houdt aan al die reinheidswetten. Dan ben je pas echt wat God je hebben wil. Nee, zegt Paulus, absoluut niet. Dan raak je alles kwijt wat je in Jezus gewonnen hebt. Durf het aan om te leven van genade alleen. Jij bent een door God gered en bevrijd mens. Jij bent een kind van het licht. Jij bent vrij. Er is niets wat jij eraan toe hoeft te voegen. Er is niets wat jij nog hoeft te bewijzen. Genade alleen. Aan de andere kant heeft Paulus ook te maken met mensen die zeggen. Jehoe, Genade. Wij leven van Jezus, wij zijn helemaal vrij. Wij mogen doen waar we zin in hebben en dat gaan we ook doen. We leven erop los en als je daarop aangesproken wordt, dan zeggen wij, ho ho, ik ben een vrij mens. Ik hoeven niemand meer verantwoording af te leggen. Alles wat ik doe is al vergeven. En daartegen is Paulus net zo fel. Want, zegt Paulus, ook dan heb je helemaal niet begrepen wat genade werkelijk is. Als genade van Jezus niet een kracht wordt die jouw leven vernieuwt. Als genade niet zorgt voor een nog vollere en nog intensere toewijding van jouw leven aan God. Heb je dan wel begrepen hoe groot en hoe diep die genade van God is? Paulus vergelijkt dan heel vaak discipelschap met een bokswedstrijd. En Paulus zegt dan, je, je, je moet jezelf voorstellen als een atleet. Als jij een bokswedstrijd wil winnen, moet je daar heel gedisciplineerd jezelf aan toe toewijden. Dan moet je trainen, dan moet je alert zijn. Scherp. Zo is het ook met discipelschap. Je wijdt je eraan toe. Nou. Um, als de genade van God van jou geen discipel maakt. Als het niet iets is waardoor jij goed nieuws wordt voor de mensen om jou heen, heb je dan werkelijk begrepen hoe overweldigend groot de liefde van God is? De tekst van vandaag hoort heel duidelijk in deze tweede categorie. Daar is waar Paulus het vanochtend met ons over heeft. Dat zie je ook heel duidelijk in vers 23. Mag ik dat even bij uh, Daniel? Ja. En eigenlijk zegt Paulus hier bijna letterlijk, weet je, ik heb het hier helemaal niet over wetten en over regels en al dat soort dingen. Weet je, jullie in Corinthië, jullie zeggen, ja, alles is toegestaan. Klopt, zegt Paulus. Maar niet alles is goed. Er zijn dingen in het leven die bouwen op. Maar er zijn ook dingen in het leven die breken af. Er zijn dingen in het leven die geven leven. Er zijn dingen die zuigen het leven uit je. Een discipel richt zich op het leven. Een discipel streeft ernaar om dingen op te bouwen. En dan, als we daar zijn, dan zijn we zover dat we Paulus kunnen gaan begrijpen in wat hij in dit stukje zegt. Mag ik even de eerste vijf versen. Ja, dankjewel. Wat Paulus doet in dit hoofdstuk is dat hij een hele directe link maakt tussen het volk Israël, vroeger, en ons vandaag. En eigenlijk zegt hij dat volk dat werd bevrijd door God uit Egypte, uit de slavernij. En vervolgens gingen ze door de Rode Zee en ze werden voortgeleid door een wolk die God voorstelt. Hij zegt dat is eigenlijk de doop, de doop in het water en met de geest. Vervolgens waren ze in de woestijn, daar kregen ze, werden ze dus door God gevoed met manna en water uit de rots, zoals wij gevoed worden met brood en wijn. Het is heel overduidelijk dat Paulus die link legt, tussen de doop en het avondmaal tussen het volk toen en het volk vandaag. En zegt Paulus, dat hele volk van God, Gods bevrijde mensen, gedoopt in water en geest, gevoed aan de tafel van de Heer. Wat gebeurde er vervolgens? Gingen ze toen in polonaise naar het beloofde land? Alles geregeld? Nee. De woestijn werd een slagveld. Allerlei krachten doken bovenop dat volk: afgoderij, vreemde vrouwen, opstand. En een hele generatie heeft het beloofde land niet eens gehaald. Allemaal gedoopt. Allemaal door God bevrijd, allemaal gevoed aan zijn tafel, maar niet gehaald. Wel zegt Paulus, wij bevinden ons in dezelfde situatie. De bevrijding die begon met de bevrijding van het volk uit Egypte, mondde uiteindelijk uit in de persoon van Jezus en in een veel grotere bevrijding van de zonde en van de dood. Bevrijd uit de greep van het kwaad. En wij zijn nu, gedoopt in water en geest, gevoed aan zijn tafel, onderweg naar het beloofde land. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En op dit moment bevinden wij ons in die woestijn. Omringd door de krachten van het duister. En als we niet alert zijn. Als we niet scherp zijn, dan gaan we onderuit. Er is geen enkele reden om achterover te leunen, om te denken dat we er op een of andere manier automatisch wel komen. Als we niet scherp zijn, dan missen we zowel het beloofde land als God zelf. Want onze God is een goede en een bevrijdende God. Maar hij is niet lievig. Het is geen God om uit te dagen of spelletjes mee te spelen. Wij worden geroepen om te leven in het licht. Onze God wil mensen die uit liefde voor hem hun hele hart aan hem geven. Wij zijn geroepen om te leven in het licht. En als we het duister de ruimte geven, dan vinden we God tegenover ons. Dus, conclusie van Paulus. Als je denkt dat je staat, let er dan op dat je niet valt. Juist misschien wel. Als het geweldig goed gaat met jouw geloof. Als je een enorme groei hebt doorgemaakt in geloof. Of als je geweldige gebedsverhoring hebt ervaren. Of als je heel veel gegeven hebt aan God of aan de kerk. Van het een op het andere moment kan je opeens heel kwetsbaar zijn. En onderuit gaan. En als wij met elkaar in beeld hebben... In welke situatie we ons bevinden. Dan kan ons discipelschap realistischer worden. Geen hooggestemd ideaal. Dit is de werkelijkheid. Dit is waar we rekening mee te houden hebben. Maar het verdiept ons discipelschap ook. Discipelschap is niet iets wat je vanuit je luie stoel kan doen. Wat je er wel even bij kan doen. Wat aan de buitenkant van je leven kan blijven hangen. Nee. Discipleschap vraagt onze volledige toewijding. Het moet hier van binnen in onze hart gaan zitten. En dat maakt ons discipleschap robuuster. Als we weten in welke situatie we ons bevinden. Als we weten wat er op ons afkomt en hoe we ons kunnen verdedigen. Dan vallen we ook minder snel om. Oké. Okay. Laten we de rest van de preek vooral eens gaan kijken. Hoe werkt dit nou? Wat zijn de dingen die op ons afkomen? En um, hoe kunnen we ons tegen wapenen? Dan beginnen we eigenlijk al heel snel met de toepassingen. En daar nemen we vandaag iets meer tijd voor. Dankjewel Daniel, die had ik nodig. Um, er komt van alle kanten, worden we aangevochten door het kwaad. Op de weg achter Jezus aan. Op allerlei manieren probeert het kwaad ons pootje te haken. En op allerlei manieren kan volgen... struikelen worden. En het eerste wat het van ons vraagt... is om goed na te denken. Wat komt op ons af? En, en hoe kan het kwaad griep krijgen... op ons leven? Nou, eigenlijk heeft elke christelijke traditie... daar diep en lang over nagedacht... en zijn er dingen uitgekomen. En ik ga verschillende dingen meegeven... Maar dit is iets wat je zelf mee aan het werk moet. Dus de toepassing is... Denk hier komende week goed over na. Het liefst samen met anderen. Als je uit een evangelische traditie komt, dan ken je misschien dit rijtje. Het rijtje zonden, wonden, wonden en honden. Um, makkelijk te onthouden. Um, zonden, uh, dat zijn de dingen die je verkeerd doet. Dit, dit zijn de dingen die je van God afhouden. Zonden zijn de dingen die jij verkeerd doet. Uh, de dingen die afbreken. De dingen die het leven uit je zuigen. Um, de wonden, dat zijn de wonden die in jouw leven geslagen zijn. Door wat dan ook. En hoe triest dit ook is, juist die wonden die geslagen worden, ook als ze door andere mensen geslagen worden. Dat zijn de kwetsbare plekken in jouw leven. Als jij niets doet met de wonden die bij jou zitten, gaan ze woekeren. Dan, dan ontstaat er cynisme, dan word je verbeterd. Dan word je verdrietig, teleurgesteld, boos. Er kan van alles gebeuren. Wonden waar je niets mee doet, gaan ontsteken. En worden plekken die het kwaad gebruikt om jouw leven binnen te komen. De bonden, dat zijn de dingen die grip hebben op jouw leven. Die jouw leven beheersen. Uh, en dat kan letterlijk alles zijn. Alles in jouw leven kan iets worden waar jij door gebonden bent. Een hypotheek. Het kan iets zijn wat jouw leven beheerst, wat je beslissingen bepaalt, maar ook je tv, um, een bepaalde vriendschap, alles. Er zijn allerlei Alles in je leven kan een bond worden wat jou in zijn greep houdt. En de honden, dat zijn de demonen, de, de, de boze geesten om ons heen. Maar die hadden we geparkeerd <totstukken> tot volgende week. Um, goed om hierover na te denken en op te reflecteren. Waar zitten de plekken waar het kwaad jouw leven binnen kan komen? Als je, dan gaan we naar de volgende. Als je uit een protestantstraditie komt, dan ken je misschien dit rijtje. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. De drie aardsvijanden van de gelovigen. Um, dit lijkt vrij sterk op het vorige rijtje. Uh, sterk punt in dit is dat er heel veel aandacht is uh, voor... Dat het kwaad niet alleen maar iets is wat van buiten op ons afkomt, maar dat het kwaad ook iets is wat binnen in ons opwelt. Het mooie is dat Paulus uh, in dat stuk wat Marjaan voorlas het ook zei, in vers 6 zegt Paulus dat de mensen van het volk Israël geneigd waren tot het kwaad. Uit waren op het kwaad. En het is goed om je dat te realiseren. Er zit in ieder mens naast al het mooie wat God erin gelegd heeft, een honger. Een hunkering die zich hecht aan verkeerde dingen. Kwaad is niet alleen maar iets wat van buiten op je afkomt. Het is iets wat van binnen uit je opwelt. En het mooiste is als je dit rijtje hebt, als je gaat beseffen dat het een dynamisch geheel is. Weet je, de duivel gebruikt dingen uit de wereld om jou te pakken op de zwakke plekken in je eigen vlees. En dan gaan we naar de, de laatste. Als je uit een katholieke traditie komt, dan ken je misschien dit rijtje. De zeven hoofdzonden. Um, hier zijn mensen op een geweldige manier mee aan de haal gegaan. Met allerlei uh, schema's uh, van erge zonden en minder erge zonden. En hoeveel vergeving je voor welke zonde nodig hebt. En er hangt heel veel moralisme omheen. Als je dat allemaal probeert aan de kant te schuiven, dan zit er ongelooflijk veel wijsheid in. Um, Misschien kan ik het zo uitleggen. Wij zijn uh, wel bekend, misschien met uh, wat je noemt uh, de spirituele talen. Mensen verschillen enorm van elkaar. En ieder mens heeft zijn eigen manier waarop hij God ervaart, waarop hij zijn geloof uit. Sommige mensen ervaren God enorm in de stilte. Uh, andere mensen moeten juist iets doen. De een die, die moet de natuur in en in alle stilte hoort die Gods stem. En de ander die moet actief zijn voor de voedselbank en die voelt zich helemaal dicht bij God. En, uh, en weer een ander die, die ervaart God in een in daverende preesdienst, in vol enthousiasme. We verschillen van elkaar. En als je je eigen taal leert spreken, dan kan het jou helpen om God dichtbij te hebben en om de mensen om je heen te begrijpen. Nou, Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit zijn de zeven talen van het kwaad. En wie jij ook bent, er is altijd minstens één taal die in staat is om tot jouw hart te spreken. En waarschijnlijk wel meer. En het is goed om daarover na te denken. Welke talen hebben greep op jouw leven? En dat helpt je misschien ook om minder trots te zijn. Om andere mensen te begrijpen. En soms kan je... Zo hoor je mensen zeggen, van, ja, hoe kan je dat nou doen? Hoe kun je, nou, ja, misschien is dat inderdaad niet jouw taal. Maar er is vast iets anders in jouw leven, waarvan andere mensen weer zeggen, wow, hoe kan je dat nou doen? We hebben allemaal een taal die ons hard raakt, waar we zwak voor zijn. En de hoofdzonde van alle hoofdzonden is de trots, de liefde voor jezelf. Zoals als het gaat om, om de kracht van God en de aanwezigheid van de geest, die uit zich in de allereerste plaats in liefde. En alles wat de geest verder in je leven losmaakt, is een vorm van liefde. En zo, bij het kwaad, gaat het in de allereerste plaats om liefde voor jezelf. En al die andere talen zijn allemaal manieren om de liefde voor jezelf te leven en te uiten. Dat is ook waar het bijbelgedeelte van vanochtend mee eindigde. Richt je niet op jezelf, maar richt je op de ander. Dat is het meest basale verschil tussen het licht en het duister. Um, denk hierover na. Dit soort rijtjes, pak ze er weer bij en um, probeer voor jezelf scherp te krijgen. Waar het kwaad de zwakke plekken vindt in jouw leven. Oké, okay, en als we dan weten hoe het kwaad op ons leven afkomt, um, hoe verdedigen we ons dan? Um, ik, ik, ik heb niet veel verstand van boksen, <laughs> maar, maar ik weet wel dat uh, het belangrijkste bij boksen is dat je je verdediging hoog houdt. Als je zo gaat staan boksen, dan lig je binnen een minuut uh, knock-out. Uh, dus hoe houden wij met elkaar onze verdediging hoog, He, om in het beeld van Paulus te blijven? Um, in de allereerste plaats een bewuste houding. Daar heb ik eigenlijk alles al over gezegd. Als je, als je niet weet wat je te wachten staat op de weg achter Jezus aan. Als je niet weet wat voor krachten er om je heen uh, jou willen onderuit halen. Dan, dan ga je het niet lang redden. Dan ben je als een bokser met zijn handen op de rug. Dat werkt niet. Um, dus dat is het eerste. Een bewuste houding. Het tweede is een bewuste keuze. Ehm... Um, dat, dat belang wordt bij ons heel veel onderschat. Uh, het is belangrijk om echt te kiezen voor de weg achter Jezus aan. En iedereen voelt aan dat er een verschil is tussen ergens in geïnteresseerd zijn en ergens voor kiezen. Er is een verschil tussen belangstelling hebben voor God en geloof en jezelf geven aan God. En het is heel belangrijk... Om die keuze te maken om jezelf te geven aan God. Dat is een daad. Dat is de daad waarmee je de stap maakt van het duister naar het licht. En keuzes maken sterk. Als jij een keuze maakt voor jezelf en voor de mensen om je heen, luid en duidelijk, dan heb je iets waar je op terug kunt vallen en waar je aan vast kan houden. En keuzes worden altijd gezegend. Dan kan je naar God toe gaan. Dan kan je op je knieën vallen voor God en zeggen... Heer, dit is wat ik wil. Hier wil ik voor kiezen. Kom in zwakheid en kom in ongeloof te hulp. En dat doet God altijd. En dat is de tweede toepassing. Denk na over je eigen keuze. Ik spreek... Misschien sta je op dit moment op een tweesprong. Ben je erover aan het nadenken? Laat je dan opnieuw uitdagen om stappen te zetten... Om keuzes te maken. Maar ik spreek ook vaak mensen die in het verleden wel keuzes gemaakt om tegen mij zeggen... Ja, weet je, ik heb, ik heb wel beleidnis gedaan. Maar ja, dat werd ook een beetje van me verwacht en dat ging een beetje in de massa mee. Denk er nog eens over na. Was het jouw eigen bewuste keuze om Jezus te volgen? Um, en dan als derde, trek samen op in het leven met God. De allerbelangrijkste verdediging tegen de krachten van het kwaad is dicht bij God zijn. Tijd maken voor hem, voor gebed, voor stilte, om te leven in de gemeenschap van Jezus. Om actief met je geloof aan het werk te zijn, om te blijven investeren. Um, en, en ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om daarin samen op te trekken. Dat er een plek is waar je de ruimte hebt om elkaar erop te bevragen. En dat moet je goed doen. Um, als, je, als je bij elkaar komt en je, en je zegt van nou uh, heb jij de laatste week nog veel te kampen gehad met lust. <laughs> dan dan, uh, dan of, of iemand klapt helemaal dicht of hij gaat liegen. Dat zijn ongeveer de twee opties. Um, maar je kan, je kan wel een plekje hebben waar je aan elkaar kunt vragen. Kom jij eraan toe om elke dag even tijd te hebben voor God? Zien we jou vaak genoeg? In diensten, in kringen. Heb jij genoeg tijd voor jezelf? Ben je fit? Heb je tijd voor je man, voor je vrouw, voor je gezin? Ben je aan het investeren in je geloof? Waar wil jij in groeien? En hoe ben je daar nu mee bezig? En als je dan steeds het antwoord krijgt, dan, oh, oh, oh, oh, druk, druk. Gegarandeerd dat het dan op een van die zeven talen hopeloos aan het misgaan is. Maar dan is ook iemand die zijn verdediging helemaal heeft laten zakken. En dan win je geen bokswedstrijd. Derde toepassing. Koester met elkaar een plekje, liefst een kring of zo, waarin jij anderen de ruimte geeft om jou aan te spreken op dit soort dingen. Dan hou je samen je verdediging hoog. Dan ben je een muur om elkaar heen. En dan tot slot, uh, als we nog naar vers 13 mogen, Daniel. Het mooiste vers van dit hoofdstuk, verrassend vers. En daar zegt Paulus, midden in alle kracht waarin die mensen waarschuwt, u hebt geen beproevingen te doorstaan die voor mensen niet te dragen zijn. God zorgt ervoor dat je niet boven je krachten wordt beproefd. Dit is een gevaarlijke tekst, want die wordt wordt heel makkelijk misbruikt. Want als je echt in de problemen zit, dat iemand tegen je zegt, oh, maar je wordt nooit boven krachten beproefd. Maar zo voelt dat wel heel vaak. En ik hoop dat nu je die tekst voelt in het geheel van dit hoofdstuk, dat je hem gaat begrijpen. En dat je voelt hoe mooi en hoe bevrijdend het is. God laat ons niet alleen in de strijd tegen het duister. God staat naast ons en God zorgt dat hij een uitweg geeft, wat er ook op je pad komt. En ik hoop dat je in dit soort diensten gaat voelen dat die uitweg er altijd is. Het begint met zwak worden. Het begint met op je knieën gaan en tegen God zeggen, hoe langer wij nadenken over al die kracht van het kwaad in de wereld om ons heen en wat er allemaal op ons pad komt, hoe wanhopiger en hoe zwakker we worden. Hoe dieper we overtuigd worden van ons eigen onvermogen om de weg te gaan achter Jezus aan. En daar, in die zwakheid, ligt jouw kans. Daar word je sterk. Want dat brengt je bij Jezus. Aan het kruis struikelt Hij... Hij gaat die weg, letterlijk struikelend onder het kruis op zijn rug. Hij gaat ten onder, wordt op het hoogtepunt van zijn lijden letterlijk opgeslokt door het duister. Het geheim van wat daar gebeurt, is dat hij viel, zodat jij weer mag opstaan. Het geheim van wat daar gebeurt, is dat hij zijn verdediging laat zakken om de klappen op te vangen voor jou. En in die Jezus ontmoet jij een man die jou aankijkt en zegt, ik weet. Ik weet dat jij heel vaak helemaal niet een mooi en prachtig mens bent. Dat weet ik. Ik zie jouw diepste zwakheid. En je goorste vuil. En toch. En toch wil ik sterven voor jou. En als die liefde je leven binnenkomt. Als dat je pakt. Dan wordt dat een kracht die je drijft. Dan word je niet meer gedreven door het kwaad. Dan word je niet meer gedreven door verplichtingen. Dan word je niet meer gedreven door wat jij wil. Maar dan word je gedreven door zijn liefde. En zijn genade. En dat is waar de Bijbel, dat is waar het evangelie hebben wil. Dat is de weg achter Jezus aan. Dan hebben we onze verdediging hoog. En dan groeit Gods Koninkrijk. En aan het avondmaal komen die beide dingen bij elkaar. Dat is ook de link die Paulus legt in zijn stukje. Aan de ene kant stelt het avondmaal discipleschap op scherp. Wie zich verbindt met Jezus, kan niet ook verbonden zijn met de krachten van het kwaad. Er is maar één moment. Eén moment dat zichtbaar wordt, werkelijk zichtbaar wordt, wie er horen bij Jezus. En dat is als we samen avondmaal vieren. Dan is zichtbaar dat sommige mensen zich rond die tafel verzamelen en anderen niet. Maar dat onderscheid is er. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat moet geleefd worden. Rond de avondsmanstafel ontstaat een volk dat is toegewijd aan het licht. En licht en duister gaan niet samen. En tegelijkertijd, het avondmaal is de plek waar jij in al je zwakheid moet zijn. Want daar vind je de kern, de basis van alle verdediging. De verbondenheid met Jezus zelf. En let op, ik ben geen tovenaar. Ik spreek geen tovenformules uit. Ik verricht geen magische handelingen. Ik ben net zoveel mens als jullie allemaal. En dat brood is hetzelfde, net zoveel brood als dat waar jij je pindakaas op smeert. Maar het avondmaal is veel meer dan alleen maar iets symbolisch. Het is, de kracht van het avondmaal is Jezus alleen. Het is door zijn geest dat in brood en wijn jij daadwerkelijk verbonden wordt met Jezus. En daar, in de verbondenheid met Hem, wordt Hij een muur om jouw leven heen. Kom naar het licht. We hebben bewuste Adventkans op de avondmaatstafel gezet. Kom naar het licht. Koester je in de warmte van Jezus. Verbind je met Hem. En vind daar alle kracht die je nodig hebt om de weg te gaan achter Hem aan. En daar heb ik nog maar één toepassing over. Als we dan met elkaar zo open zijn. Dat we weten dat iedereen wel een taal heeft van het kwaad dat zijn hart raakt. Dat iedereen zonde, wonden, bonden en honden in zijn leven heeft. Laten we dan ook de maskers laten zakken. En begin bij jezelf. Laten we ons niet mooier voordoen dan dat we zijn. Wij zijn allemaal discipelen achter Jezus, op weg achter Jezus aan. Allemaal worden we aangevochten door het kwaad. Hoe meer we dat durven te laten zien, hoe sterker we samen staan. Welk masker kan jij afzetten?